Clemens Peters met het NWS-journaal. De Nederlandse maaltijdbezorger Takeaway en het Britse Just Eat hebben een principeakkoord bereikt over een fusie door een aandelenruil. Het fusiebedrijf wordt een van de grootste maaltijdbezorgers ter wereld. Vorig jaar verwerkte de bedrijven 360 miljoen bestellingen. Ter waarde van bijna 7,5 miljard euro. Het nieuwe fusiebedrijf gaat Takeaway.com heten. En het hoofdkantoor komt in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van 4,5 en 5 jaar geëist tegen twee mannen die ingebroken hadden bij de dienst Vervoer en Ondersteuning van Justitie. Daarbij werden 23 dienstwapens gestolen, plus patronen en bussen pepperspray. De diefstal was vorig jaar zomer in Zutphen. Een klein deel van de wapens is inmiddels teruggevonden. In Wierde bij Almelo zitten tientallen mensen zonder stroom... doordat een automobilist een elektriciteitsgebouwtje is binnengereden. Door nog onbekende oorzaak raakte hij van de weg en ramde het stenen gebouw. De bestuurder kon niet meteen uit de auto worden bevrijd... omdat de hulpverleners moesten wachten totdat de stroom was uitgeschakeld. Hoe de automobilist eraan toe is, is niet bekend. Man bij het hond keert eind augustus terug op tv bij SBS6. Dat heeft de zender bekendgemaakt. Het programma met alledaags nieuws was 16 jaar lang te zien bij de publieke omroep... maar stopte in 2015. Bij SBS zullen bekende rubrieken, waaronder de Babbelbox en Hond aan tafel, terugkeren. Net als de bekende stem van Man bij het hond, Michael Abspoel. De nieuwe programmering van SBS6 gaat eind augustus in... Eerder werd al bekend dat vanaf dan ook lingo terugkomt op tv. Het weer is eerst nog behoorlijk zonnig... maar geleidelijk komen er meer stapelwolken. Het is vandaag 23 tot 26 graden. Morgen is het zomers warm, met dan eerst overal zon. Later valt er mogelijk een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files...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 is de zomer van ZFM. Met, met nu ZFM luncht. Meer luisterplezier met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. Ja, dat was Lucifer, House for Sale. Ja, en Roy. Ja, daar zat Henny Huisman in. Hè? Ja, Henny Huisman, ja, ja, precies. De drummer, hè? Ja, de drummer. Ja. Ja, leuk, toch? Ja, de, in ieder geval een speciale pride uitzending tijdens de Lunch en een uurtje extra... dus tot uh, drie uur Zandvoort Lunch... met uh, Hans ja. als uh, presentator... Ja. En uh, ja, Ik ga zo meteen heel even op pad en uh, kijken wat er in het dorp is. In ieder geval te doen tot uh, twee uur doe ik dat. Raar zijn de reporters. Ja, heel veel reporter reporters <laughs> spelen. Nou, ik ben van alle markten thuis, dat weet je. Ja. Maar uh, ja, sowieso ga ik even op het kerkplein kijken. En uh, bij het stationsplein, waar zo meteen de pre-party plaats gaat vinden. Om, uh, in ieder geval richting de parade, hè, die om drie uur plaats gaat vinden naar het Raadhuisplein gaat lopen via de boulevard. En uh, er zijn nog veel andere dingen natuurlijk te doen. Het podium op het Raadhuisplein, het Gasthuisplein. Uh, je kan uh, bij, uh, bij de salon die uh, gratis massage krijgen. En nog heel veel andere dingen. En vind je dat nou leuk om, uh, om uh, te zien uh, wat het programma is? Overal in het dorp liggen natuurlijk de flyers. Maar de Pride at the Beach uh, Zandvoort heeft ook een eigen Facebook-pagina. Dat is gewoon Pride at the Beach. Als je dat intikt, kom je daar vanzelf terecht. Ja. Dus uh, genoeg te doen in ons mooie dorp. Ja. En dan ga ik nu lekker naar kijken. Drie dagen lang, hè? Drie dagen Drie lang. Drie dagen lang. En ik heb Bots die gaat zingen over zeven dagen lang. Ja, dat is oh. een beetje lang. Dat is ook leuk, hoor. Maar dat gaat over bier zeker. Ja, dat stop best wel. <lacht>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 Ja, en als je dan toch naar Pride over de bied komt... dan zou ik zeggen van... ga eens eventjes en doe eens even een ritje in Reuzenrad de View. Dat is een 55 meter hoge reuzenrad. En die biedt vanaf het Raadhuisplein een spectaculair uitzicht... over zandvoort Zee en de weideomgeving. omgeving. Een ritje in de View duurt ongeveer 10 minuten. En kun jij je mooiere zonsondergang voorstellen? Dan moet je dat vanavond doen. Ik niet. Dus neem plaats in de een van de 42 gondels en raak in de wolken een Zandvoort. Een ritje kost voor de kinderen 4 euro en voor de volwassenen 6 euro. Nou, dus is dat vol mee. Ik zou zeggen, maak er gebruik van. Real life is this just fantasy Caught in a landslide No escape from reality Open your eyes Look up to the skies and see Easy come, easy go. Little high, little low. Anywhere Any the wind blows win doesn't. Will you do the fandango? Thunderbolt and lightning Very, very frightening me Galileo! Galileo! Galileo! Galileo! Galileo. Galileo. Oh. Magnifico! Oh. I'm just a poor boy And nobody loves me He's just a poor boy From a poor family Sparing his life From this monstrosity Easy come, easy go Will you let me go? Bismillah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 Zo moeilijk wie dat waren, hè? dat waren Queen met Bohemian Rhapsody. Een lekkere gouden, oude, heerlijke plaat. En we gaan ongeveer om, uh, om half drie gaan we overschakelen naar onze razende reporter. Die staat dan op het Kerkplein. En tot die tijd uh, ga ik u verblijden met een, een hoop lekkere liedjes. En uh, we gaan samen gaan we lekker surfen met de servers Bye. gebeurt zeker in Zandvoort. Everybody has fun. Ja, ja, ja. Ik kom toch nog eventjes terug op het Zandvoort Museum. Want er is, daar is een hele mooie tentoonstelling. Art with Pride. En die loopt tot 25 augustus. En het is een Mixed Media Kunst tentoonstelling. En dat is Zandvoort Museum Zwaardweestraat 1. En die is wekelijks geopend van dinsdag tot zondag. Van 10 tot 5. En dan hebben ze nog een special Pride Night. En dat is vandaag... En die loopt van 1 tot 8 uur. En dan hebben ze ook nog een happy hour. En dan is er een happy hour van 6 tot 8 uur. Dus ik zou zeggen richting het Zandvoort Museum. En ik ga nu even Zandvoort een klein beetje wakker maken met ECDC Thunderstack. Zijn we wakker? Ja, want dat is wel de bedoeling natuurlijk, hè. En we gaan door met een ietsje rustiger. Kaisendolls, Angel of the Morning. I who chose to start Dat is nog een variatie in muziek, dacht ik al. <laughs> ja. We gaan door met Mr. Blue. En dat is een live-opname samen met Paul De Leeuw ja. en René Klein.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 She left a dress for you. One Mister Blue. I'm here to save you. And no matter what. Dat was meneer Klein met Mr. Blue. We gaan uh, gauw over naar onze razende reporter. Ja, en die staat bij de Prey Party op het kerkplein. Roy, ben je daar? Hallo. Kerkplein, Roy. het begint. Uh, ja. uh, hoor je mij? Ja, nu hoor ik je. Ja, oké. Okay. Ja, het is uh, hier een gezellig gevoel aan het worden. Het is druk. Uh, ik kan wel zeggen dat Zand wordt gekleurd. Roos is niet meer van deze tijd. Het is vooral al die kleuren van die mooie regenboog. En elke kleur heeft weer een betekenis. ...vraag me niet wat de betekenis is... ...maar dat, uh, dat kan je vast wel op Google vinden... ...maar uh, ja, op dit moment de Free Party op de raadhuis dus, ...of nee... Uh, Kerkplein. Kerkplein, al die pleinen... Uh, aan Kerkplein, uh, bij Rabbo, door Rabbo... ...er staat een leuke DJ uh, te draaien... ...natuurlijk met al die lekkere muziek... ...die je van de Pride gewend bent... ...maar daarvoor staan allemaal mooie drag, -drag queens uh, op te treden... ...te dansen... Lekker mee te playbacken en de mensen te entertainen die langs lopen. En dat is een hele leuke sfeer, moet ik uh, vertellen. Um, het, is een, uh, het is gewoon een hele leuke sfeer in het dorp. Je merkt ook als je verder loopt het dorp in het Radarsplein. Staat er al een mooi podium opgebouwd met heel professioneel licht en geluid. Op het gast hetzelfde verhaal. En uh, iedereen zit er wel om zich heen te kijken. Wat gaat er hier gebeuren? Want het is wel een mooi festivalhart, moet ik wel bekennen. Yeah. Uh, er is overal aangedacht. Leuke steentjes, barren, uh, podia's. En natuurlijk overal zie je de kleur roze. Maar ook vooral uh, al die mooie regenboogkleuren uh, op dit moment. En, uh, ja, en dan op naar de parade. Hè. De parade begint om uh, drie uur uh, vanaf het uh, Vanaf het uh, Stationsplein. Um, en dan gaan ze langzaam met de parade door naar het, uh, naar het Raadhuisplein via de boulevard. En daar is ook een pliepartie uh, aan de gang. En daar ga ik zo meteen op weg. Nou, hartstikke goed, Roy. Bedankt. En Alsjeblieft, succes, en, zo. Hey, en succes, hè. En veel plezier daar, hè. Ja, het komt helemaal goed. En uh, wij spreken elkaar zo nog eens. Het is hartstikke goed, Roy. Bedankt vast. Doei. Oké, okay, hoi. Maar is. Maar ik weet dat het eenmaal is. Maar ik weet dat het eenmaal is. Maar ik weet dat het eenmaal is. Maar ik weet dat no eenmaal no mm -hmm. no is. no quiero verte dat het eenmaal is. Maar ik weet dat het eenmaal is. Maar ik weet dat het eenmaal Contra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 Junto a ti. Contigo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 Zoals Roy al zei, er is straks om drie uur is er onder begeleiding van muziek... een kleurrijk parade en die rijdt langs de boulevard en het strand... naar de openingfeest in het stadcentrum. En het is het uh, stationsplein van drie tot vier uur. En ik ga door met een heerlijk plaatje. Come to my island. Casey en De Sunshine Band. You want to come to Door al het feestgebruik zouden we het haast vergeten. Maar er zijn ook nog uh, de zandsculpturen die te bekijken zijn in Zandvoort. En het is op verschillende plekken in Zandvoort. Verrijzen beelden. En die staan er al. Van ongeveer 3 bij 3 en 3,5 meter hoog. Verdeeld over het badhuisplein. Ik moet even de telefoon opnemen. Een moment even. Verdeeld over het badhuisplein, het kerkplein en het raadhuisplein. Worden 2000 uh, kilo speciaal zand neergelegd. Ja, en we gaan even een plaatje draaien. Hier komt Demis Roussos. gaan Deven Soes even te onderbreken, want uh, ja, onze reporter is weer, uh, weer aan de lijn... ...en die staat nu op een andere locatie. Roy, ben je daar? Ja, ik sta uh, nu bij het uh, Stationsplein waar de Piet van Radio Decibel uh, flink uh, gaan. Uh, Radio Decibel is, uh, is in ieder geval een van de praalwagens die uh, meerijden tijdens de parade. En het Nieuwe het Stationsplein is verzameld. Uh, verzamelpunt... Uh, ja, het verzamelpunt van, van de parade in, uh, ja, in Zandvoort. En uh, ja, de parade die gaat natuurlijk vanaf het uh, Stationsplein naar het uh, Raadhuisplein... waar het grote podium uh, is, uh, podium 1 noem ik het maar even. Ja. Uh, waar een volle line up staat met allerlei leuke artiesten. Ellie lust is uh, degene die de, ja, de opening gaat doen, een oud-politieagent... die altijd... Uh, achter ja toch altijd achter de roorse agent stond en uh, die, uh, die zal uh, zo meteen uh, hier uh, de boel gaan openen en uh, wat ook gewoon leuk te vertellen is het is gewoon een hele lekkere relaxte sfeer iedereen is leuk verkleed er staat een wijnbar een kleine trap uh, er zijn allerlei ballonnen te koop met unicorns... en heel veel regenbogen zien we natuurlijk dus er is eigenlijk best wel veel uh, te zien vandaag. Wat ook leuk is, de NS heeft uh, vandaag een speciale regeling... Uh, ...en eigenlijk het hele weekend naar Zandvoort, speciaal voor Pride at the Beach. Uh, er rijden extra treinen van Amsterdam naar Zandvoort. En uh, ja, dat is ook helemaal aangepast aan de Pride. Dus dat is ook wel leuk dat ze uh, ja, toch van Amsterdam ook iedereen proberen naar Zandvoort te krijgen... ...om, uh, ja, om toch meer reuring te geven aan, uh, ja, aan uh, Pride at the Beach, Zandvoort. Nog even teruggekomen te over de evenementen die in het dorp uh, plaatsvinden. Zometeen uh, om 4 uh, uur mogen die starten met uh, muziek. Dan wordt het uh, podium 1 op het Raadhuisplein wordt geopend door Ellie Lust. En er zullen dan uh, diverse optredens uh, plaatsvinden. Waaronder in Marina. Uh, en, uh, en nog uh, heel veel andere dans- act, en zang- uh, acts. En Sjors van de Pan is er ook bij. Voice deelnemer en finalist. En uh, hij uh, zal ook op gaan treden tijdens... Uh, Right at the Beach op het Rata'spijn, op het Rata'spijn hebben ze ook een mooi uh, programma. Dat is het Song Songfestival uh, thema en uh, daar gaan ze uh, in ieder geval Queen op de beach zoeken. Dus dat zijn vijf uh, in ieder geval uh, vijf uh, drag queens die, uh, die komen optreden en daaruit wordt er een Queen op de beach uitgekozen. Maar aanvullend met leuke optreden van Buddy Puff, Bonnie Body Sinclair, um, we hebben Edwin van der Tolen en Robin. Dinger en Robby Dinger is uh, winnaar van de Voice Kids, want uh, dat is uh, best wel leuk dat die die staat. ...is in ieder geval ook een boegbeeld geworden... ...die durft zich in de make-up te die ...durft zichzelf te zijn... ...en daar gaat het natuurlijk ook om deze Pride... ...want Juist. elk mens is een mens... Zo is dat. ...en dat uh, moeten we uitstralen. Ja. ja, je hebt groot gelijk, dus, uh, zo is dat. En langs de lijnen is uh, de Gemmerbier natuurlijk ook gewoon weer te kopen... ...en die is heel, heel erg lekker... ...en uh, dat straalt toch wel de Zandvoortse Pride uit... ...Gemmer neutraal. Zo, ja, <lacht> daar had je al wat over verteld. <lacht> ja. Inderdaad, Roy bedankt in ieder geval... ...jij gaat aan het werk, ik ik straks. Ja, ik ga, het, ...ik ga in ieder geval weg... En en uh, ja, ik uh, spreek jullie later en uh, Is goed. Ja, heel veel succes nog het laatste uur. Hoor. Ja, dat gaat zeker lukken. Dank je wel hoor. En okay. ook bedankt voor de medewerking. Hè. Yes. Oké, okay, doei. Doek. Just a little bit more van de Dolly Dot. Echt, geweldig. To see, or not to see, there is no question. ZFM. En wij gaan door met de Golden Earrings. Stand by me. de Golden Indies met Stand By Me. Ja, we zijn zowat aan het einde. Ik kan het niet anders zeggen van het uh, tweede uur. En we gaan dus uh, luisteren naar het, uh, het, het bekende melodietje. Ja, zo werkt dat nou eenmaal. En dan uh, hoop ik u graag straks weer terug te, te zien... met een hoop informatie over Pride on the Beach. Er is een hoop te doen is antwoord. Dus blijf luisteren, daar krijgt u allemaal informatie over.